Veehuurg Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kolonel Gaddafi is gedood. toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak tussen zijn aanhangers en strijders van de Nationale Overgangsraad. Daarbij kreeg Gaddafi een kogel in zijn hoofd. De Libische interim-premier Mahmoud Jibril heeft dat bekendgemaakt op een persconferentie. Strijders van de Nationale Overgangsraad vonden Gaddafi gisteren in een rioolbuis in de buurt van Seerte. Gaddafi liet zich oppakken en wegvoeren in een auto. Volgens Jibril werd er tijdens de rit plotseling geschoten... en raakte Gaddafi daarbij dodelijk gewond. Jibril benadrukte dat de oud-dictator in een vuurgevecht werd gedood. Hij zou niet met voorbedachte raden zijn vermoord. Het lichaam van Gaddafi is overgebracht naar Misrata. Hij zal volgens de overgangsraad op een geheime locatie worden begraven. Ook een van de zonen van Gaddafi, Mutassim, is gedood bij de strijd om Seerthe. Over het lot van Gaddafi's meest prominente zoon, Saïsef... is niets met zekerheid te zeggen. In heel Libië is de dood van de voormalige dictator met gejuich onthaald. President Obama zei dat dit het begin kan zijn van een lange en moeilijke weg naar democratie. Ook andere westerse leiders, onder wie president Sarkozy en premier Cameron... hopen op de vorming van een nieuwe democratische staat. De NAVO heeft de Libiërs opgeroepen zich te verzoenen... en samen aan een vreedzame toekomst te werken. De komende dag praat de NAVO met de VN en de Overgangsraad... over het beëindigen van de missie in Libië. Minister Kamp noemt het een reële mogelijkheid... dat de pensioenuitkeringen op termijn worden verlaagd. Kamp noemt april 2013 als cruciaal moment. Als het dan niet beter gaat op de financiële markten... moeten mensen er rekening mee houden dat ze worden gekort op hun pensioen. Aldus Kamp. Er komt een extra eurotop waar regeringsleiders het eens moeten worden over maatregelen om de financiële crisis te bezweren. De verwachting is dat de top die voor dit weekend staat gepland niet genoeg is om een akkoord te bereiken. De extra top zal waarschijnlijk begin volgende week zijn. Het weer vannacht zo goed als droog, alleen in de kustprovincies een bui. Overdag droog, veel zon en zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Goedenacht. Dit is nachtzuster, maar wel dan de nachtbroeder die dienst heeft vannacht. Want nachtzuster Astrid geniet van een heerlijke, ontspannende, zaligmakende rust. Helemaal terecht, want die heeft heel hard gewerkt. Dus ik ben blij dat zij kan genieten. En ik hoop dat u een beetje blij wordt dat ik er ben vanavond om haar te vervangen. Dat ga ik zo goed mogelijk doen natuurlijk. En u kunt mij al uw vragen stellen. Of liever gezegd, u stelt de vragen aan alle luisteraars... En de luisteraars bellen met het antwoord. Dat hoop ik dan tenminste. Hoe meer vragen, hoe leukere vragen zijn... de dingen die u altijd al willen weten. Er nooit aan toegekomen dat dat is nou te bespreken... Nou, dan kan dat mooi vanavond op 0800... 1, 1, 2, 1. Mijn naam is Wim Rijken. Ik heb me de vorige keer al voorgesteld toen Astrid er een keer niet was. En ik inviel, dus dat zal ik nu niet uitgebreid doen. Wilt u wat van mij weten? Wimrijken.nl. Daar staat het allemaal. En dan dus belt u me gewoon hier. 0800-1121. En ik heb straks fantastisch nieuws over Astrid. En dit programma wordt vervolgd. En zoals gewend natuurlijk de plaat van Doe Maar. Hoe kan die anders? <middels> Ze legt haar handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt bij het drinken van wat water. Azijnstel blijft nog even bij me staan. Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik band van binnen. Doe iets aan de pijn. Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht doe iets aan de pijn.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 Nachtzisten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzisten, brand van binnen. Nachtzisten, Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, al ik de morgen. Nachtzisten, <totstuk> Sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe ga wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster, moet ik zonder jou beginnen. Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik weet zonder pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen. Nachtzuster, ik van het pijn. Nachtzuster, ik weet zonder pijn. Nachtzuster, naar Nee, je hoeft geen pijn te hebben. We zijn de hele nacht bij je. En als je niet kunt slapen of aan het werk bent, of gewoon lekker niks doet en met je oor te luisteren, ligt hier aan de radio. Heerlijk, welkom allemaal bij Nachtzuster Astrid is er niet. Zij geniet, ik zei het net al, van een heel welverdiende, rustige periode heel eventjes. Dan kon ze weer lekker de accu opladen. En uh, ik zei net, ik heb heel groot nieuws over haar, want zij is genomineerd, jawel, voor de zilveren radioster vrouw en het programma Nachtzuster is genomineerd voor de Gouden Radioring. Kortom, we hebben hier een groot feest in de studio. De slingers hangen er, nou is Astrid er niet. Want zij is natuurlijk het gezicht van dit programma. En u kunt allemaal op haar stemmen, op het programma en op haar. En dat kan op nachtzuster.net. Daar staat de link. Kunt u zo naar de site toe waar u kunt stemmen op Astrid en op dit programma. Zo'n leuke programma waar ik vaak naar luister. En nu zit ik zelf achter de microfoon. En ik heet Joost van harte welkom. nacht, Joost. Goedenacht, goedenacht. Fijn dat je er bent, want jij bent de eerste die mij een vraag gaat stellen... of liever gezegd ons allen een vraag gaat stellen. En hoe luidt die vraag, Joost? Oh, ben ik de eerste, wel een eer. Ja, ja. Mijn ja, de, de eerste. De vraag is, ja, je, je hebt toch van die, van die, van die LED-lampen, heb je? Ja. Je hebt gloeilampen en dat, dat mag niet meer. En dan heb je nu uh, heb je natuurlijk allerlei soorten lampen... maar ik weet van ledlampen lampen dat, dat, dat ze zuinig zijn. Hè? Ja, en beter voor het milieu en zo, dus... Ja, maar dan is dus mijn vraag, want dan weet ik van ledlampen dat er een bepaald soort gas in zit. Ja. En daarom zijn ze zo zuinig. Ja, en wat wil je erover weten? Maar hoe, hoe kan het dat dat gas nou niet opraakt? Ja, daar vraag je me wat. Dat, dat is raar, hè? want gas verbrandt namelijk normaal. Ja, dat klopt. Ja, en in die ledlampjes zit er gas. Dat maar waarom klopt. waarom gaat dat dan niet op? Ik ben ik niet de technische jongen, maar hier begrijp ik niks van. Nee, ik ook niet. Het is een goede vraag, Joost. Ik begrijp het ook niet. Ik ben ook helemaal niet technisch. Dus ik ben net zoals jij benieuwd naar het antwoord. Hoe komt ja. het dat het gas dat in LED-lampjes zit niet opbrandt? Heb jij trouwens overal al LED-verlichting in huis? <lacht> nee. <laughs> Het schijnt een goede investering te zijn voor discotheken en zo. Ja. Maar volgens mij is het niet echt bedoeld voor, voor je huiskamer. Zo. Nou, ik weet wel veel mensen die het al hebben. En ook led televisies zijn steeds meer, uh, meer in en in en in. Oh ja, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. En dat heb je ja, wel een heel mooi scherp beeld. Ik heb er toevallig laatst in gezien. Dat is wel waanzinnig mooi, hoor. En je hebt heel veel mooie diepte en mooie kleuren en zo. Dus het is niet alleen maar uh, economisch, maar het is ook nog heel mooi. ja. Ja, nee, dat is, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Maar ik vroeg hem al gaan af. Ja. Ik, dus, uh, ik zat er even af. Dus We gooien hem in de groep, Joost. Dus uh, als ah, u weet kom. hoe het zit... dankjewel voor je reactie en blijf gezellig luisteren. Dan komt het antwoord hopelijk snel. Ik ga ik zeker doen. Dag, Joost. Dus als u, dat, daadoy, als u het antwoord weet op de vraag... hoe komt het dat het gas nooit opraakt dat in ledlampjes zit... u zult het ons moeten zeggen, ik weet het niet. En ik ben reuze benieuwd naar het antwoord. En naar al, al uw andere vragen en wetenswaardigheden, overwegingen. Misschien zegt u wel eens... ik wil eens hard op denken over iets. En wat vindt een ander daar dan van? Ik kan niet wachten. 0800-1121. Bel ons gezellig. Krijg je mij aan de telefoon. Eerst Herman en dan kom je naar de uitzending. 0800-1121. En we blijven all night long bij u. En Lionel Richie die gaat ons voor daarin... En als u niet kan stil blijven zitten, dan doet u dat lekker niet. Gaat u een beetje bewegen? Hoeft u morgenochtend niet mee te doen met de gymnastiek?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 Van Lionel Richie en all night long zijn wij bij elkaar vannacht hier op Radio 1. Het programma Nachtzuster Astrid. Geniet van even relaxen. Mijn naam is Wim Rijken en ik zei het al. Ik blijf de hele nacht bij u, samen met Tim en Herman. Gaan we een hele fijne nacht van maken. U kunt al uw vragen aan mij stellen. En het leuke is bij de Nachtzuster, de luisteraars antwoorden. Uit het hele land, overal vandaan, u kunt gratis bellen naar 0800-1121 En ja,. Niets is mij te dol. Het moet wel natuurlijk bespreekbaar zijn, maar niets is mij te dol. Dus verras me. 0800-1121. Uw vraag, uw antwoord, uh, uw overweging. Kom maar op, zou ik zeggen. Goedenacht, Piet. Ja, goedenacht, Rien. Uh, ik heb eerst even een vraag aan je. Ja? Uh, aan mijn praten, kan je horen uit welke stad je komt? Of ik kan raden uit welke stad je komt... Uh, het, het zou zomaar uit de buurt van Rotterdam kunnen zijn. Ja, exact. Rotterdam. Uh, kan je dat horen dan? Nou, een beetje. Ik ken, ken het wel een beetje horen, ja, dat jij uit de buurt van Feyenoord komt. Oké okay, dan. <laughs> nou, en. Uh... Maar daar is toch niks mis mee, Piet? Dat je maar, dat nee, kan nee, horen? Nee, is helemaal niks mis mee. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Maar waarom vroeg jij mij dat? Of ik kan horen waar jij vandaan komt? Nou, dat, uh, dat komt dan uh, door mijn Rotterdamse accent. Ja. En uh, waarom praat ik Rotterdams? En uh, de mensen in Den Haag, een klein stukje verder, die praten Haags. Ja. Van een, een broodje ei met ei. Ja. <laughs> Weet je, en in Limburg praten ze met de zachte G. Ja. En, uh, ja. en waar komen die accenten eigenlijk vandaan allemaal? Hoe, hoe kan dat dat, uh, dat ik Rotterdams praat en een klein stukje verder hebben ze een heel ander accent in ja. Den Haag? Ja. En dat opeens zo'n... Ja, ik snap ja. wat je bedoelt. Dat iedereen in diezelfde stad of in die regio hetzelfde accent heeft. Hoe dat ooit ontstaan is, dat wil jij weten. Ja, ja, zoiets. En een klein stukje verder hebben ze weer de eigen andere accent. Ja. En dat en, is maar een klein stukje verder eigenlijk. En wat vind jij het mooiste accent? Rotterdamse natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> ja. En vind jij, vind jij ook dat het moet, op de radio en televisie moet kunnen dat je kan horen waar presentatoren vandaan, kunnen ko vandaan komen? Ja. Ja, dat is een tijd geweest, hè? Uh, wel, want uh, ja, volgens mij gaan er een uh, hoop acteurs en actrices uh, die leren dan opnieuw praten, ja. accentloos, zogezegd. Dat je niet kan horen waar ze vandaan komen, maar ik zou het wel een uh, verrijking vinden, ja. Nou, ik heb ooit eens in een stuk gespeeld van Jules Deelder. Nou, ik zal geen citaten hier even over de radio gooien... want daar lust honden geen brood van. Het was een geweldig stuk. Little Voice in het plat Rotterdams. En dan had Pleuny Town een paar hele leuke zinnen tekst. Maar dat, dat, dat, dat, daar krijgen we allemaal rode oren van als ik die ga zeggen. Maar de Rotterdams is een leuke taal. Ik hou er ook wel van, van accenten. Maar ik snap ook wel dat ze op de toneelschool moeten leren... om accentloos te spreken, want dat kan natuurlijk ja. niet altijd. Maar we gaan nee, het vragen. Ik ben reuze benieuwd. En ik ben ook benieuwd welk accent degene heeft... Die die het antwoord gaat brengen. Want ik denk dat het al van eeuwen terug is, die accenten. Maar misschien ook wel helemaal niet. Dus wij gaan, ja. we gaan erachteraan. Piet. Oké, okay, is goed. Ik ben reuze benieuwd. Blijf luisteren. En we gaan ja. vragen aan iedereen waar komen de accenten vandaan. Rotterdams, Amsterdams, Haags. 0800-1121. Dank je. Oké, okay, is goed. Dag Piet. Doei. Dag, dag. Doei. Ja, dat is wel leuk. Ik kom ook uit de buurt van Rotterdam. hoor hè? <laughs> heb ik op school gezeten vroeger. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Uh, ik, ik wil het zelf ook graag weten. Leuk is dus dat ik trouwens van de vorige keer... heb ik Astrid nog verteld van de week. Ik had ook altijd, wel, altijd in de zomer last van fruitvliegjes. En toen ik haar de vorige keer verving, zei een mevrouw... dan moet je een plastic zakje om je schillen doen van je fruit. Heb je geen vliegjes meer. Mevrouw, het is hartstikke waar. Ik ben helemaal van de vliegjes af. Zo zie je maar, dat leer je allemaal bij nachtvlinders. Otto... Goedemorgen, nacht, wat jij wil. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik heb een antwoord op de vraag van die meneer van die lampjes. Oh, wat leuk. Joost, ja. En hij had het over twee soorten lampjes of tenminste hij heeft het over twee soorten lampjes, LED-lampjes en halogeenlampjes. Ja. LED-lampjes, dat is een diode waarin de overgang tussen de twee materialen in het LED-lampje, dus een uh, lichtverschijnsel produceren. Daar zit helemaal geen gas bij. Dat is een puur elektronische uh, overgang. Aha. En halo, halogeenlampjes, daar zit een in het gas. Het halogeengas ja. zit daarin. En dat is inderdaad aan slijtage onderhevig. Aha. Een halogeenlampje neemt gewoon af uh, in, uh, in, in lichtopbrengst. Ja, en ledlampjes niet, nooit, toch? Die gaan heel, eh, tenminste op de duur. Precies is nooit, maar ook daarin zit het materiaal wat gebruikt wordt, is natuurlijk nooit helemaal 100%. Als dat 99,9% is, dan ontstaat er toch altijd gewoon een uh, stukje uh, weerstand, dus een, uh, een veroudering. Ja. Maar dat gaat jaren mee als het goed is, hè? Uh, de fabrikanten geven op tussen 60.000 branduren... Mm -hmm. en een halogeenlampje bijvoorbeeld tussen de 1.000 en de 1.200. Ja, kan je nagaan, ja. Dus dat is, en, en die 60.000 is eigenlijk ook een, een, een theoretische benadering. Dat zou ook 100.000 kunnen zijn, maar goed, garanties en zo moeten ergens uh, eindig zijn. Zit jij zelf in de verlichting dat je ze goed op de hoogte bent? Ik, ik ben verlichtingshagd. Ah, vandaar. En kom oorspronkelijk ook uit Rotterdam. Maar goed. <laughs> dat kan ik nou weer niet zo heel goed horen bij je, geloof nee, ik. Nee. nee, nee, het is ook al een hele tijd geleden. Maar uh, mijn eerste 25 jaar heb ik uh, gewoon in Rotterdam gewoond. En waar woon je nu? In Sneek, in Friesland. Oh, dat is heel. Spreek je Fries ook inmiddels? Nee, nee, nee, nee. Versta je het wel? Ja, ik versta het. Ja. En, en natuurlijk, je kunt een aantal dingen... kun je gewoon zeggen... Eh, dat gaat mee. Dat merk, dat, dat merk je net zo goed als het dialect van Rotterdam. Zo hebben wij natuurlijk ook... een aantal uitdrukkingen en gebruiken overgenomen. Ja. Maar, maar echt... Eh, als ik me makkelijk uit wil drukken... dan, dan moet ik het absoluut niet in het Fries doen. Nee, ik begrijp het. En Otto, nog even terug naar de verlichting. Jij als vakman... Zou jij iedereen adviseren om over te gaan op ledverlichting? Uh, zoveel mogelijk. Uh, ledverlichting is geen uh, oplossing voor alles. Voor uh, sfeerverlichting is ledverlichting uh, uh, matig geschikt. Of je moet wel weer zoveel elektronica erbij doen dat namelijk uh, eigenlijk het voordeel teniet wordt gedaan. En bedoel je dan uh, dat de sfeerverlichting te weinig is... omdat het te, te fel licht is? Of te, te... Nou, ja, eigenlijk eigen, kortweg gezegd ja. Ja, ja. Dat vond ik namelijk ook. Want het is wel heel, je kan er wel heel goed bij lezen, je kan er heel, alles goed bij zien... maar het is inderdaad niet heel sfeervol. Maar denk je dat dat in de toekomst nog zou kunnen komen... dat dat zo ver uh, ontwikkeld wordt dat dat wel steeds sfeervoller kan worden? Uh, voor een deel wel, maar het, het is elk verbrandingselement... of het nou een kampvuur is of de zon, dat geeft een spectrum aan licht. Dus alle kleuren licht zitten dan in dat spectrum. Ja. Bij ledverlichting, dat is een monochromatisch uh, licht... En daar zit maar eigenlijk één smalle bandbreedte van licht zit erin. Dus mm -hmm. of alleen rood, of alleen geel, of alleen blauw. En vooral dat blauwe, dat komen we dus erg veel tegen ja. bij letjes omdat dat uh, een, een, een, een hoge lichtopbrengst heeft. Ja. Wat en, en ontzettend leuk om dit allemaal te horen van je. Ja, ach, het is helemaal ja. mijn beroep. Ja, maar dat is nou het leuk van dit programma. Dat je, als je een vakman aan de lijn krijgt en een leek zoals ik, of, of, of iemand anders die stelt zo'n vraag, dan is dat natuurlijk fantastisch om te horen dat je gewoon vijf minuten daarna je antwoord krijgt op de radio. Dat is toch geweldig? Ja. Dus ja. ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken. En wij weten een heleboel meer van verlichting, en met name led verlichting. Nou, succes met je programma. Dankjewel, Otto. En jij de groeten aan Sneek. Ja, oké. Okay, via, via Rotterdam. Ja. <laughs> tot ziens. Okay. Dag. Ja, als u ook een antwoord heeft op een van de vragen... dan uh, bent u van harte welkom in dit programma Nachtzuster. Op Radio 1 van Omroep Max. En het nummer is 0800-1121. En zo lekker, het kost niks. 0800-1121. Je belt, je komt in de uitzending met een beetje mazzel. En vraag maar raak. Ik vind het hartstikke gezellig. En ik blijf de hele nacht bij u tot zes uur... Ik zei al, Astrid is op vakantie. Maar zij is genomineerd voor radiovrouw en voor het programma. Ik zei het er straks al. We feliciteren haar heel, heel hartelijk. En u kunt allemaal op haar stemmen via nachtzuster.net. Ze heeft ook een eigen, eigen, eigen... Ik ga zelf ook plat praten. Een eigen site waar, van dit programma. Waar de vaste luisteraars dat prachtig verzorgen. Dus neem een kijkje op www.nachtzuster.net. En stem dan gelijk op Astrid als radiovrouw. En dit prachtige programma als programma van het jaar. Hartstikke leuk. En voor alle andere vragen belt u gewoon lekker mij. 0800-1121. Ik gaan... I need Help, not just anybody. Need someone? Help. When, When I was younger, so I'm much sure younger than today I never, I never needed anybody's help in any way now, But now you know, these days are these gone and I'm gone, not so self-assured now, now I find a chain of mine and open, open up the, the doors zo. Maar ik help je wel. Kom maar op met je vragen en antwoorden. Dan word je geholpen door de mensen die daar weer op reageren. Heerlijk is dat. De Beatles, terug in de tijd. Wat hebben die mannen? Veel nummer 1 hits gehad. En die muziek is tijdloos. Fantastisch. Emmy, een hele goede morgen. nacht. Goede nacht. ja. Goeienacht. Goeienacht, ja. He, heb je al geslapen of nog niet? Nee, nog niet. Nee, dan is nee. het goede nacht, hè? Goede nacht, ja. ja inderdaad. Ben je nee, altijd nee. ben je altijd een nachtbraker of, of is het toevallig dat je zo laat wakker bent? Uh, nou, ik, ik ben wel een nachtmens. Ja. Ja, maar ik, ik val ook wel eens eerder natuurlijk in slaap, maar uh, ja, toevallig vandaag niet. Dus, uh... Nou, wat, wat een wat mazzel dat, dat je vandaag dat je er vandaag bent. Heerlijk. Ja, nou, ik, ik bel ook normaal nooit eigenlijk. Ach. Dus uh, dit is voor het eerst dat ik uh, dat ik bel. Uh, dus uh, ik luister wel altijd, maar. Uh... Wat leuk dat je voor het eerst nu belt en er meteen doorkomt dan. Hartstikke gezellig. Ja, ja. En ja waar, inderdaad. Waar woon je, Emmy? In het Westland. Oké. Okay. En heb je dat net gehoord van die accenten? Want ik hoor aan jou helemaal geen accent. Nee, dat zal niet. Nee, volgens mij spreek ik gewoon heel erg ABN. Ja. <laughs> Moest dat vroeger thuis of, of is dat gewoon van nature? Uh, dat is van nature, denk ik. Nee, dat hoefde niet echt vroeger thuis. Nee, dat, dat was geen, uh, geen must of zo. Nee, absoluut niet. Nee, ja, al... mijn ja, ouders wilden wel natuurlijk dat ik netjes praatte. Mm -hmm. Maar nee, het was niet uh, dat ze daar nou heel erg uh, op wezen of zo. Nou, nee. je hebt een zachte stem voor de nacht ook, Emmy. Oh. Ja. <laughs> dus, ik, ja, dus ik ben met je zachte stem, vertel mij wat jij wil weten. Want je hebt een vraag. Ja, ik heb een vraag. Um, nou had je net die meneer over die verlichting aan de telefoon, yeah. maar ja, dit gaat ook over verlichting, maar dan nog een, een andere soort verlichting. Okay. Nou ik vroeg mij af, uh, tegenwoordig als je kaarsen brandt, uh, nou laat ik het zo zeggen, vroeger als je een kaars brandde, yeah. dan ging dat kaarsvet zo eraf druipen zeg maar. Mm -hmm. En tegenwoordig met vaccinelichtjes en andere kaarsen, dan heb je dat niet meer, maar waar blijft het dan? Waar blijft dat kaarsvet? Ja. Want, ja. Want het die... kaarsvet brandt in de lont, die brandt. En het ja. kaarsvet smelt. Maar waar ja. blijft het? Verbrandt het? Of wat gebeurt er mee? Want het zijn tegenwoordig allemaal van die antilekkarsen. Ja. Of vaccinelichtjes. Dus wat... Ja, en uiteindelijk blijft er alleen maar dat pitje over dan, hè? Ja. Dus dat hele vaccinelichtje, om, dat omhulseltje is, is leeg. Ja, dat is ja. waar. waar ja. Wat gebeurt daarmee? Het gaat in rook op misschien wel. Ja. <laughs> Ja. Nee, ik weet het niet. We gaan, het, uh, we gaan hem de groep ingooien, landelijk, via de rater. Via de rater, de eter wou ik zeggen. Radio of eter, en dan wordt het rater. Ik ben lekker bezig Ja, ja doe het nog een keer. Nee, we gaan ja. hem de, de groep ingooien. Hoe werkt dat met vaccinelichtjes, wil jij weten? Waar blijft dat kaarsvet? Ja, en ook met sommige andere kaarsen. Want je hebt ook lange kaarsen tegenwoordig, die ook niet meer lekker. Nee. Die zijn er speciaal voor gemaakt, maar ik denk jou... En waar blijft het dan? Wat ja. gebeurt er mee dan? Het is wel netjes, hoewel ik die druipende kaarsen toch ook wel erg mooi vind. Hoor, met die, al die vormen die ze, die ze dan krijgen. Ja. Echt ja. handig is het niet, want je hele kast zit nee. eronder. Maar... Nee, handig is het niet. Maar het, is wel, uh, het, is, het heeft wel een heel leuk effect inderdaad. Ja. Ja. En als we ja. het dan hebben over die ledverlichting waar we het net over hadden met Otto... dan is het niet zo sfeervol. Dus als je daar wat vaccinelichtjes tegenover kunt stellen en een paar leuke kaarsen... dan, ja. hè, dan krijg je die sfeer toch. Ja, dan zit je toch goed? Ben je, ja, precies. Dan zit je hartstikke goed, Emmy Ja. <laughs> en hier zit je ook hartstikke goed, want we gaan de vraag dus uh, aan iedereen stellen. En ik hoop snel het antwoord te horen voor jou. Je blijft nog wel even wakker, toch? Ja hoor, ik blijf wel even luisteren. Heel goed. Ik, uh, nou, ik, ik vroeg mij wel af, wel eigenlijk, van ja, want ik val wel eens in slaap. En dan heb, hoor ik soms een vraag en denk ik, ja verrek. Maar dan hoor ik het antwoord dus niet meer, omdat ik dan in slaap ben gevallen. Oh, en dan vroeg ik ja. me af van, kan je dat ergens naluisteren of nalezen of zo? Ja, dat is een hele ja. goeie van jou. Want wat ik net ook zei, waar je kunt stemmen op Astrid en op het programma... er is een hele mooie website, www.nachtzuster.net... door ja. vaste luisteraars van het programma gemaakt. Heb ik me laten vertellen, het ziet er heel mooi uit. En er staan ook... Bij welke vragen daar behandeld zijn. En ik denk ook de antwoorden. Ja. En de platen die in het uur, in de uren zijn gedraaid. Anders zouden we een leuk randje moeten verzinnen of zoiets. Ja, <laughs> ja nee. nou ik ga ook zeker stemmen. Want ik vind het echt, uh, ja, ik vind het hartstikke leuk dat ze genomineerd zijn. Ja, super. ja ik vind echt heel, Ik luister altijd. En ja. ik vind het echt uh, zo leuk, deze. Dus, uh, ja, ja, meer dan verdiend. Echt een voorder en, ja. en fantastisch. Doordat jullie luisteren... kan het programma blijven natuurlijk. Hè? De, hoe meer luisteraars want er luisteren heel veel mensen. Dat geloof ja. je niet, s'nachts, dat er zoveel mensen bij de radio zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. Die ja. het in, interessant vinden, die lekker meeluisteren... meedenken, bellen of niet bellen. Maar het is een, het is een feestje. Dus we, ja, gaan, we gaan erachteraan. We zetten de vaccinelichtjes klaar, we steken ze aan... en we wachten op het ja. antwoord. Is goed. Oké, okay, Emmy. Fijne okay, nacht. Tot later. Hetzelfde. Dankjewel. Dag, dag, dag. Ik blijf het nummer herhalen, hoor, want voor hetzelfde geld schakelt u net in... of stapt u net uit de auto, zet de radio net aan. Het nummer is 0800-1121. Voor al uw vragen overwegingen, over pijnzingen... misschien altijd al iets willen weten, maar nooit durven of kunnen vragen... hier kan het allemaal. 0800-1112. Uh, sorry, uh, sorry dan zeg ik het verkeerd. 0800-1121. Jawel, en dan zit ik nog in het eerste uur. Het is 2 uur 32 op 21 oktober. En we blijven lekker tot morgenochtend 6 uur bij elkaar. Mark, goeienacht. Goeienacht. Hartelijk welkom in de uitzending. En ik ben uh, reuze benieuwd waar het om gaat. Ja, het is echt wel een grappige aanleiding eigenlijk. Uh, het gaat mij om het... Uh, uh, met sommige mensen ondergaan aan de geslachtsverandering... omdat ze dat... Uh, uh, graag willen of uh, belangrijk is. Ja. Maar over, over het algemeen, uh, volgens mij gebeurt het vaker van uh, man naar vrouw dan van vrouw naar man. Mm -hmm. En die vraag is eigenlijk ontstaan omdat je hoort dan nachtzuster en je krijgt jou. Dus... <laughs> dat is een beetje raar. Jij dacht dat Astrid de geslachtsverandering had omgaan. Bewijs, weet je, daardoor ontstond die vraag. Dat ik denk hé, hey. <laughs> <laughs> dat is echt geen grapje. Jij, had... Jij hebt veel fantasie Mark. Van de week heb ik het programma De Wandeling gezien, toen zag ik voor het eerst echt een, een man die echt best wel een mooie vrouw was geworden. En daardoor, weet je, toen ging dat samenklikken. En toen dacht ik, hé. Hey, ja. En toen dacht jij, dat wil ik ook, toen je die mooie man had gezien, die vrouw, of die mooie vrouw had gezien die man was geweest. Uh, nee, dat dacht ik niet. Maar ik had wel, ik had wel zoiets van uh, meestal is het toch gewoon moeilijk hoe de uitkomst, hoe de uitkomst is. Weet ja, ja. Dus, ja, want heb jij ooit, of heeft dat daar niks mee te maken... maar heb jij ooit uh, gedacht, uh, hoe was ik als vrouw geweest... of stel dat ik een vrouw was geweest... of heb je dat soort overwegingen nooit gehad? Uh, uh, nee, niet zo. Ik voel me wel zo'n man dat ik daar... Uh, nee, dat had ik eigenlijk niet. Nooit behoefte gehad om eens te weten. Wat zou jij doen als je nou één dag vrouw zou zijn? Stel dat dat kan. Je mag één 24 uur vrouw zijn. En daarna word je weer jou. Word je weer Mark. Wat zou je dan gaan doen die dag? Uh, geen idee eigenlijk. Uh, ik geloof niet dat ik zou gaan winkelen of zo. <laughs> of schoenen kopen. Nee. Ah, schoenen kopen. Nee, je voeten worden ook kleiner dan waarschijnlijk. Ik weet niet welke uh, maat je hebt. En de... Nee, wat er eigenlijk nog bij hoort bij die vraag... want die zit wel in dezelfde hoek... Mm -hmm. is uh, transgender hetzelfde als genderdysfor? Dat tweede heb ik nog nooit gehoord. Genderdisfor? Ja, dat word ik ook... Ja, ik kijk toch wel eens televisie en dan hoor je het nog wel eens wel. Ja, dus, ik snap het. Is dus voor gender. mij... Het uh, is dus vooral... Kijk, ik ben wel uh, gewend... Uh, handicaps en ziektes. Ik schrik daar overdag niet van. Ik heb zelf een handicap. Ja. Maar dit is wel... Uh, met alle respect uh, voor mensen die het hebben... is het wel intrigerend iets... Uh, dat je... Dat het zo belangrijk voor een mens is, Om, want het volgens mij is het in DNA, dat je, dat je uh, wie je bent ja. en dat uh, mm -hmm. het, het, het lichaam dan niet klopt met de informatie die je bij je hebt. Ja, dat, dat zeg je heel je, mooi. Ont, ontzettend ingewikkeld. Ja, dat zeg je heel mooi. Dat het lichaam niet klopt met de informatie die je bij je draagt. Ja, ja ja, ik kan me voorstellen dat het enorm ingrijpend moet zijn. Want het gaat niet zomaar. Je wordt onderzocht en door de molen gehaald natuurlijk. Begrijpelijk ook, want het is een enorm ingreep. psychologische noem maar op uh, begeleiding. Ja. Ik ja. ben er reuze benieuwd ook. Uh, maar wat jij wil weten is waarom vooral het van man naar vrouw is en niet andersom? Of wat ja, die indruk heb ik. Ja. Nou, ik denk, ja, God, je zou kunnen zeggen, God, er is een uh, bepaalde, uh, hè, op, op de groep mensen die bestaat, er is een bepaalde groep, die, die heeft dat om even ja. te zeggen. Dan zou je het verwachten dat het misschien ongeveer gelijk is. Of zo. Ja. Dus je wil weten hoe het komt dat er meer mannen naar vrouw gaan dan andersom. Dat is de vraag. Ja, ja en, ik snap het. En, en, en als het transgender hetzelfde is als gender is voor. Ja, die zetten we erbij. En jij en zei mag, net... Ja? Ja, ik wou nog een uh, tip geven aan mensen die ook uh, nachtradio-luisterfan zijn. Maar die gisteren niet hebben kunnen luisteren. Gisteren was het Bruilnacht op de radio. Dat heeft me ook voor nachtrust gekost, maar het vond ik niet erg. <laughs> dus, uh, van Wat van voor nacht was zes. het gisteren, zei je? Jacques Brilnacht. Oh, Jacques Brilnacht. Ja, dat... Uh... Van, van twee tot zes. Geweldig, ja. En het was erg leuk. ja. En ik heb het toch wel redelijk lang volgehouden. Heb je genoeg Bril gehoord of gaan we, straks, gaan we straks nog in de herhaling? Uh, nou, daar mag voor mij wel iets onbekender werk nog uh, bij zitten. Okay. En een vriend een hele box te hebben. Dus dat hier okay. niet. Dus, dat, dat kwam, dat kwam we vandaag achter. Hé, hey, maar jij zei net, hè, ik weet niet of je daarover wil praten... maar jij zei, en passant, ik heb zelf een handicap. En ja. daar zit ik... Wat is die handicap? Uh, ik heb lichaam een handicap. Oké, okay. en heb, heb je daar, kun je daar heel goed mee leven? Of heb jij daar iets over te zeggen? over te zeggen. Uh, in de zin dat ik uh, hoop dat mensen daar wat, uh, wat vrijer mee om uh, gaan in het algemeen. Zowel gehandicapten als uh, niet gehandicapten. In de uh, zin van dat soort... Niet uh, bangig of uh, raar of... Uh, maar hè? Gebeurt dat nog steeds veel, vind je? Vind ik, vind ik wel, vind ik wel, ja. Uh, en het is vaak heel moeilijk te, te detecteren, vind ik. Ik... Ik denk wel dat het misschien scheelt als je een baan hebt, ja of nee. Maar ah, dat zijn altijd ingewikkelde dingen. Want je hebt natuurlijk ook een, een deel wat bij een geen persoon zelf ligt. Dus mm -hmm. dat, is altijd, dat is toch vrij ingewikkeld. Maar, maar wat zou laat... jouw tip kunnen zijn? Wat zegt hij? Ik hoorde het laatste verhaal van iemand die had uh, een partner met kanker. En die zei heel eerlijk, ook al heb ik zelf een partner met kanker. Ik vind het toch nog steeds moeilijk om mensen die kanker hebben aan te spreken. Ja. Daar heb ik al heel erg over nagedacht, toen ik geen zei. Dus ja, het zit ook heel erg in de mensen op die manier. Ja. Dat het allemaal ingewikkeld is. Maar zou, denk, zou jij een tip hebben voor ons, voor hoe je met gehandicapte mensen beter kunt omgaan als nou, je dat ik, moeilijk vindt? Dat je gewoon uh, mensen moet behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Ja. Dat is een heel simpel antwoord eigenlijk. Ja, maar heel duidelijk. Ja, ja. ja. ja en, uh, ik wil niet zeggen dat ik altijd zo ideaal ben, helemaal niet. Maar ik ben, ook, ik ben ook gewoon een mens natuurlijk. Ja, nee, maar je hoeft zelf niet ideaal te zijn om, het, om nee. te, te mogen streven, toch? Precies, precies. Het is toch een mooie gedachte om... Ik, ik, ik, ik, ik zou graag willen weten... Ja, als, je, als, als je iemand tekort doet of iemand niet... Ja, vertel hoe het beter kan, weet je? dan kan je het proberen. Nou, wat ik misschien ook wel bedoel is van... Uh, mensen blijven... Ik heb als eens in die koel gezeten of zo. Dan heb je een heel leuk gesprek met mensen gehad. En uiteindelijk als ze genoeg gedronken hebben... gaan het toch altijd weer over die handicap. En dat begrijp ik wel niet. Nee, je, ik ja. je hebt een gesprek over muziek, of over energetische toestanden, of politie, het niet ja. mm -hmm. En uh, als we dan genoeg bier op hebben gaat dan denk ik toch weer over die handicap. Dan denk ik, ja, als ik, als ik jou niet uitschaal, dat ik een probleem mee heb. Ja. Tenminste niet, op, laat zo zeg zeggen, dat ik er zeg maar, zeg maar, nooit misschien problemen heb, maar in hoofdlijnen niet. Weet je wel, het ja. zit er schijnbaar maar zo in. Ja, maar ik weet, weet je wat, wat er net ook gebeurde? Jij zei, je belt over transgender, of he, ja. over mannen, ja. en, en en passant zeg je, ik heb zelf ook een handicap, dus toen dacht ik. Nou ja, Waarom ik, zeg je dat? Ik schrik niet, ik schrik niet van, een, uh, van een afwijkend iets. Nee. Of, of, nee. of, of nou, homo is... Of, kijk, je kan omheen draaien, maar het is allemaal afwijkend van het gemiddelde. Maar ja, ja. Goed, het bestaat allemaal. Dat vind ik de goede slogan van de NCFV, zou even zo te zeggen. Ja. Nou, weet je wat ik ook zo mooi vind? Die hoorde ik laatst. Dat iemand zei: eh, dat is heel eigenaardig. Maar dan twee woorden: eigenaardig. Weet je, ja. het is zo fijn om eigenaardig te zijn. Met wat dan ook. Eigenwijs. Dat is zowel positief als negatief. Ja, maar dat vind ik vaak tegen. Ze tegen kinderen ook niet zo eigenwijs. Maar kinderen hebben veel vragen. En Denk altijd, stel al die vragen maar. Word je alleen maar wijzer van. En als je, ja toch? Weet je wat ik trouwens, mag heel even heel kort iets zeggen? Ja. Want dat intrigeren wij. Er schijnt een, een website te zijn die heet Durf te Vragen. Mm -hmm. En dan kunnen mensen als ze hulp nodig hebben, of als, als ze iets willen uh, van een ander, om het even te zeggen, of misschien iets aan te bieden hebben, mm -hmm. dan schijn je daar via die site contact te kunnen leggen. Dat is wat ik ervan begrepen heb. Oké. Okay. Dat vond ik zo intrigerend. Ja, dat is mooi. Durf te en, vragen. Dan, en, durf te vragen. En, en uh, ja, er zijn heel veel mensen te zijn die dan niet uh, durven vragen. En dat kan volgens mij heel simpel zijn. Ja. Je woont alleen oh, ja. je kan de televisie niet ophouden. Nou, uh, hoe erg, om het maar even zo te zeggen. Ja, een beetje ja. ruilhandel. Er komt een, maait maakt het gras voor de ander en de, die hangt de televisie inderdaad op. Ja. En voor alle andere vragen bel je gewoon ons, toch? Zoiets. Ja. Ja. <laughs> ja, we gooien jouw vraag ja. in de groep. Dankjewel voor het leuke gesprek, Mark. Ja. Blijf ja. luisteren ja. en we gaan. Ja. Uh, ook luisteren naar vier jonge mannen. Ze zijn nog steeds jong, terwijl ze al 14 jaar bij elkaar zijn. Maar ze hebben gezegd dat ze stoppen. Ze laten onzeker gaan, want zij houden op te bestaan. Westlife was dat met een van hun hits. Ze gaan nog wel een afscheidstournee doen. En ik heb begrepen dat ze dan ook naar Nederland komen volgend jaar. En dan is het klaar. Ja, voor Westlife dan. Maar wij niet, wij zijn nog lang niet klaar. En ik ga even recapitulé overflakke doen. <laughs> Wie zei dat toch ook weer altijd? Die heb ik gestolen hoor. over overflakke. Maar goed, we hadden de vraag uit Rotterdam, Rotjeknoeier, van Piet, waarom praat mensen, waarom hebben mensen een accent? Waar komen die accenten vandaan? Dat je in Rotterdam, Rotterdams praat, et cetera. Hè? In Limburg, Limburgse, Fries. Dus hoe komt dat? Hoe is dat ooit ontstaan? Uh, Leuk om te weten, is dat er al heel lang of is dat iets van nog niet zo heel erg lang? Dus uh, hoe zit dat met die dialecten? Waar komen ze vandaan? Hoe is het ontstaan? Hoe zit het met vaccinelichtjes dat die zo opbranden en dat er dan geen kaarsvet meer is? Dat er ook kaarsen zijn die tegenwoordig dat zo hebben. En Emmy vroeg zich af, waar blijft dat kaarsvet? Verdampt dat? Uh, brandt dat op? Hoe zit dat nou precies? En... De geslachtsverandering. Maar ik zei, hoe komt het dat vooral mannen naar vrouw gaan... en relatief weinig vrouwen naar man? En hij had het ook nog over wat is een genderdysfor. Maar dat begreep ik niet helemaal. Wat dat is. Dus dat is ook een vraag. Genderdysfor. Ik hoop dat ik het goed zeg. 0801121. Als u ons kunt helpen aan de antwoorden op die vragen. En als u natuurlijk zelf een vraag heeft. En die heeft Ria. Goedenacht, Ria. Goedenacht, meneer Rijken. <laughs> meneer Rijken? Ze zegt <laughs> ja, mijn, mijn... <laughs> Dag, mevrouw Ria. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, ik had meteen een vraagje toen ik jouw naam hoorde. Ik dacht, nou, dat moet ik weten. Nou, vertel. En ik denk dat jij het ook wel weet, hè? Nee. Ja, je zal het wel gehoord hebben. Nee, ik, nee echt niet. Ik, ik zit nee. in een hele aparte ruimte... Oh. en ik zie dan Ria... En dan word jij groen, want dan krijg je een kleurtje. En dat betekent dat jij aan de telefoon bent. Oh, nou, ik heb geen groen kleurtje. <laughs> dan moet je luisteren. Ik hè? krijg een rood kleurtje van je, dat zal ik je ja, zeggen. Jij, hè? Ja, jij wel. Jij. Uh, mijn vraag is, heb jij ooit met Conny van der Bos gezongen? Ja, dat klopt, dat heb ik. Ja, hè? ja. dat dacht ik al wel. Toen ik jouw naam hoorde, dacht ik meteen, hé, hey, Wim Rijken... Die heeft met Conny van der Bos gezongen. Dat was een prachtig nummer. Ik weet het nog, want het is zeker al, ik denk, een jaar of 30, 35 geleden. Nou, uh, het was in 1988. Dus dat is uh, drie, oh, ja, ja, dat 23 jaar het. geleden. Ja, de eerste dan. Wil je wie weet wat liefde is waarschijnlijk? Ja joh, dat dat vond ik zo mooi. Ah, dankjewel. Echt waar, want ik was toen fan hoor, van Connie van de Bosch. Al die liedjes. En toen zong ze met jou samen. En dat vond ik zo schitterend mooi. En toen hoorde ik vanavond dat jij er was en haar niet. Toen dacht ik, Wim Rijke, die heeft toch gezongen met Conny van der Bos. Ik denk, ja, nee, ik heb geen vraag, te verder natuurlijk. Maar <laughs> ik wilde natuurlijk wel weten of het echt zo was. Ja, nou, het is echt zo, Ria. Ja. Het was een hele mooie tijd. En jij was fan van Conny en ik was een groot bewonderaar ook van Conny. En wij speelden samen in een musical Heimwee bij het Nederlands Volkstoneel in 1987 was dat. Ja. En toen Zaten we elke avond in de bus van theater naar theater. En, op een, en Connie en ik klikten heel erg. We hadden snel ja. een vriendschapsband. We hadden, en we zaten heel vaak naast elkaar in de bus. En bij een van die busritjes gaf ze mij toen nog een cassette recorder. Die waren er toen nog. <laughs> ja, leuk. Met zo'n koptelefoontje. Ja. En toen liet ze mij het origineel horen van Edith Piaf en Theo Sarapo, Aqua C'est L'Amour. En nou. toen zei ze, dat zou ik nou wel met jou willen zingen. Ja. Zo is het gegaan. prachtig. En toen hadden we een hit. Ja, dat was heel erg leuk. Kunnen we het nog horen? <laughs> Alsjeblieft. <laughs> ik, heb, ik heb het niet bij me. Tim gaat heel erg zoeken. Kijk, ik, ik kan het natuurlijk alleen niet zien. Ja, had het kunnen weten, hè? Nee, nee, ik wist het echt niet. Ik zie alleen... De... Ria, welke Ria ben jij? Waar kom je vandaan, Ria? Ja, ik kom uit Almere. Almere? Nou, ja, ik woonde vroeger in Amsterdam. En... Maar ik weet het nog uh, precies. Dat vond ik zo schitterend. vond ik zo mooi... Echt hoor, en nu jij dit allemaal vertelt. Ik denk, dat dat kan niet anders zijn. Ik denk, dat was mijn vraag. Ja. Ik denk, nou, ik moet het weten hoor. Nou, Tim is aan het zoeken. Het is, ik heb nog nooit een plaatje van mezelf gedraaid. Nee, en ik, dat begrijp ik. <laughs> dat vind ik altijd een beetje maar gênant. Je wordt, je wordt er wel weer aan herinnerd, hè? Ja, en weet je wat het mooie is? Ik heb toevallig, over, over twee weken, mijn nieuwe single uit. En dat, dat is een eerbetoon aan de vrouw, Ria. Dus ik heb een liedje geschreven, een tekst en met muziek van Hans Rusje, en dat is een, een eerbetoon... aan alle moeders, dochters, zusters, vriendinnen, vrouwen, oma's. Ik Verachtig. vond dat alle vrouwen in het zonnetje gezet moesten worden. En over twee, twee weken komt hij uit. Maar of ik hem dan hier draai, dat weet ik nog niet. Dat vind ik wel een beetje gênant dan. Ja, maar deze, die wordt wel even gedraaid, hè, met Konie van den Boor. Ja, ja, Tim knikt. Nou, zullen hij we het maar knikt, doen? He? Tim knikt dat hij dat ja. gaat doen. Het is mijn, niet mijn schuld, hoor. <laughs> Nee, nee, het is jouw schuld. Ik vind het hartstikke leuk. Nou, we gaan hem speciaal voor jou draaien. Ja, Terug is... in de tijd met de fantastische Connie ah, van den geweldig, Bos. Geweldig, jongen. En dank je voor je hele lieve woorden. en nee, nee, veel en succes. Hè? Dank je wel. Jij ook. Blijf lekker luisteren, Ria. Ja, doe dag, dag, dag. En blijft u bellen, gezellig. Al uw vragen vertellen, antwoorden geven. U mag het allemaal kwijt. We blijven lekker tot zes uur bij elkaar. 0800-1121. Van blind vermaak Liefde is als muziek Liefde is romantiek Oneindig hou ervan Het gevoel dat alles kan Wie weet wat liefde is Wat voor een ramp het is Je wordt vaak netter gek En valt steeds op je bek Liefde is op gaan staan Liefde is samen daar is de Connie van de Bos met Wim Rijken. Ik nooit van gehoord. <laughs> ja, well, Ria, speciaal voor jou, heel lief. Het was fantastisch om met Connie te zingen. En uh, ik ben heel blij dat ze nog zoveel gedraaid wordt. En dat zal ik ook altijd blijven doen. En draait u of drukt u 06 800, uh, 0, nou, 0800 1121. Ik ben helemaal van me apropos door Ria. Nee, Ria, het is mijn eigen schuld. 0800 1 1 2 1. Ik heb een heleboel vragen staan en er komt een leuke vraag bij, hoop ik. Maar nu is het kleurtje even weg. Uh, ja. Oh, René, hallo. Goedenavond. Ik was even kleurenblind, René. <laughs> maar het, je bent in de eter. Goeienacht. Goeienacht. Alles goed, René? Ja, ik kom net van mijn werk en toen, uh, dan luister ik altijd als ik terugrij naar het programma. Ja. En Astrid had even een weekje ik begrepen. Ja, die is even aan het bijtenken. Lekker relaxen. Ja, dat moet ook. Ja. Dat moet ook. En ze moet even genomineerd. En ze moet ook nog oh. winnen. Dus, ja, dat moet, dat moet het. allemaal stemmen. Ik, heb het al een, ik blijf het de hele nacht zeggen. Blijven stemmen op nachtzuster.net ja, en op omroepmax.nl kun je ook stemmen. Eh, voor radiovrouw en voor het programma Astrid naar de top. Al zou heel kampen het maar doen. <laughs> nou, ik heb nieuws voor je. Heel Nederland gaat het doen, René. Ja, ja, precies. En ja. wat doe je voor werk zelf? Want je bent net klaar. Ik uh, werk bij Serviceveiligheid uh, bij de Nederlandse Spoorwegen. Aha. En waar is dat? Waar zit jij? Uh, de uh, Serviceveiligheid is afdeling Alkmaar. Oh ja. En ik kom net van de avonddienst af. En je woont zelf in Kamp ook? Nee, nee, ik woon in Den in Den oh, oké. Okay. En uh, nu ga je nog lekker even met de benen onderuit, of onderuit met het lichaam en de nou, benen op tafel. Weg naar huis. Ja. Ik was op weg naar huis, maar je collega's zei, blijf even hangen. Ja. En uh, dat moet dan even, dus ik heb hem even vlak bij huis geparkeerd, want anders wordt het thuis ontwakker als je me terugbelt. Ja, dat snap ik. Ja. Maar, dat, maar dat geeft niet. Stel je vraag dan maar. Mijn vraag is, uh, als je over de BB rijdt of je rijdt over de, de N9 bijvoorbeeld... Ja. en ze gaan, gaan nieuw asfalt leggen... Dan, uh, dan knippen ze allemaal van die, van die lappendekentjes eruit... en dan leggen ze hier en daar een lappendekentje in... en dan vraag ik me af, dat kost zo verschrikkelijk veel geld... Uh, door daar een hoekje uit, daar een plakje uit, daar een plakje uit... en dan zetten ze daar nieuw asfalt in. Ja. Waarom, waarom nou niet in één keer, hup, die oude troep eruit... een nieuw laagje erin en klaar? Dat is volgens mij veel goedkoper. Zo, dat is duidelijk. Ja, dat dacht ik. Want, ja. want op een gegeven moment komt er toch weer een nieuwe laagje over, over die lappendekentjes. Want dan komt er weer een, een hele nieuwe laag over. Maar waarom nou niet in één keer? Je bedoelt dat het een beetje dweilen met de kraan open is? Dan gaat dat er weer een ik, stukje... Dat, dat durf ik niet te beweren. Maar uh, of het is werkverschaffing, dat men denkt van we gaan er eerst een lappendekentje van maken... en dan uh, daarna maar een laagje erover. Maar... Ik vraag me af, haal nou die oude troep eruit, leg er een nieuwe in en uh, meteen uh, asfalt wat uh, regenbestendig is en dan ben je toch klaar. De, ja, dat lijkt me logisch, maar dat is natuurlijk wel, Dan moet er weer zo'n hele weg afgesloten worden en zo'n zo lapje, dat kunnen dat ze, dan ze dan misschien... Dat doen ze nu ook. Nee, nee, dat doen ze nu ook. Met lapjes uh, gaan ze hem ook afsluiten. Oh. En die, en die lapjes, en dat moment... zijn... En jij denkt dat het heel, heel duur is, die lapjes, omdat ze stukjes overhouden en zo? Maar dat zullen ze diezelfde, toch wel. Diezelfde mensen moeten die uh, oude eruit zagen. Dan moet er een kraan komen, die haalt het asfalt weg. Dat mm -hmm. moet weggereden worden. Dan komt er een asfaltwagen, die legt dat stukje asfalt erin. En we gaan 15 meter verder en we doen hetzelfde weer. <lacht> en op een gegeven moment hebben we op, op, op een weg hebben we 87 lapjes erin. En dan wordt, die, en, en dan wordt die, die weg weer vrijgegeven. En dan gaan we er overheen rijden. En maar rijden we het weer stuk. En dan moeten we weer een nieuwe laag overheen. Ja. Je kan het wel erg leuk vertellen. Ik werk bij het voor en niet bij het weg, dus ik weet het niet. Je doet niet aan cabaret toevallig in je vrije tijd? Uh, niet echt. Nee, ik vind het wel een beetje een cabaret. cabarettesk toontje, hoe jij ja. het dan van die lappen vertelt. En, uh, uh, ik, en, uh, kun je in één korte zin de vraag formuleren, want ik kan het niet zo goed samenvatten. Waarom uh, maken we van een asfaltweg lappendeken en waarom niet een nieuwe laag erover? Helemaal duidelijk. 0800-1121, ja. als u het antwoord op die vraag weet van René. Ja, graag. Jij mag je auto uit. Heel veel succes met het programma. <laughs> Dank je wel. Uh, ik ga even naar huis een bakkie zetten. En ik hoop dat jij bij het bakkie straks het antwoord krijgt. Ik hoop het ook. Oké, okay, René. Dank je wel. Hoi, hoi. Dag. Ja, dat is wel grappig, de lappendekens. Nou, misschien zijn er wel mensen nu aan de weg aan het werk... die de radio aan hebben... en ons precies kunnen vertellen hoe dat nou zit... Dan, je, dan bel je me gewoon even op en dan gaan we dat René en ons allen vertellen. Dus hoe zit dat met die lappendeken? Is het niet veel goedkoper om dat in één keer helemaal te doen? En daarnaast hebben we natuurlijk nog het verhaal van de vaccinelichtjes. Hoe komt het dat dat helemaal opbrandt? Dat je alleen nog maar dat pitje hebt in zo'n kaarsje? Uh, waar blijft dat allemaal, dat kaarsvet? Vroeger droop het er allemaal af, zat de hele handel eronder. Dan moest je gaan krabben en dan zat het weer onder je nagels en zo. Nu is dat dan niet meer altijd, maar hoe komt dat? En dialecten. Waar komen ze vandaan? Hoe is het ooit ontstaan? En hoe lang hebben we al dialecten? Is dat van vorige eeuwen, van e al eeuwen ver terug? Uh, is er iemand die van taal alles weet en ons dat kan vertellen? Komt het door Napoleon Bonaparte bijvoorbeeld? Ik zou het heel graag willen weten... En geslachtsverandering. Hoe komt het dat wij denken dat er meer mannen zijn die naar vrouw gaan dan andersom? En wat is een, moet ik het goed zeggen, gender disfor, genderdisorisme? Genderdisorisme, dat willen we graag weten. Wat dat is. 0800 1121. We gaan langzaam naar de klok van. Drie uur. Dan zit ons eerste uur live hier op 21 oktober, Nachtzuster, erop. Maar dan zijn we na het nieuws gelijk weer bij u terug met veel vragen en antwoorden. Nogmaals 0800-1121. Tot zometeen.